...zeeniveau... niveau 34-49. Ronald Mulder doet mee. Je gaat bijna stiekem aan een Nederlands podium denken. Maar laten we dat nog niet te hard doen. Want Jan Smekens en Michel Mulder komen nog. Net als Nico Ielen nu. En Georgie Kato Goeie Genade zeg. 34-49. Van Ronald Mulder. Roman Krets. Tweede in het klassement nu. Atur Waes, De tegenstander net. Van Ronald Mulder staat op de derde plaats. Mulder met de handen op de knieën. Zoekt nu de boarding op. Die binnenboarding. Ja, die benen zitten vol met melk ziet dat maar eens uit die benen te krijgen. Nou, hij is gaan zitten. Buigt nu voorover. Ja, en hij rijdt zich in één keer keihard terug natuurlijk... in de strijd om de medailles... Dus is de spanning bij hem nu ook enorm. Het is precies acht uur in Rusland, in Sochi. Een paar seconden over acht als Nico Ile in de binnenbaan staat. En Georgie Kato in de buitenbaan staat. 18e van de 20 twintigste rit is vertrokken. Oeh Ile niet helemaal lekker weg na zijn eerste goede 500 meter. 34,99 tegen Georgie Kato. De winnaar van het brons van vier jaar geleden moet vol aan de bak. En opent in 9,56. Prima opening. Ietsje verder bij de rode lijn vandaan door Ronald Mulder was in de rit die vooraf gaat. Maar ook hij heeft een lekkere kruising, want ook hij... Zit zijn tegenstander al uh, dicht op de huid bij het opkomen van de kruising. En ook hij zit ernaast aan het einde van de kruising. Gelijk dus net als met Ronald Mulder in de rit ritje voorafgaand. Kato onderdoor gaat het verschil maken. Nu moet hij richting die 34,49 zien te komen van Ronald Mulder. Slaagt Kato daarin of niet? Slaagt hij daarin of niet? Ik denk het niet. Nee, 34,77. Mulder is Kato voorbij. Mooi. Mulder is Nico Ile voorbij in het algemeen klassement. Oh nee, daar stond hij al voor. Excuus. We gaan het niet mooier maken dan het is. Maar is Kato voorbij gegaan in het algemeen Algemeen klassement. Hij komt richting het podium ook. Ronald Mulder. We hebben de ritten zonder Nederlanders nu allemaal gehad. Nog twee ritten te gaan. Twee keer een Nederlander in de baan. Dadelijk Jan Smeekens, de leider. De winnaar van de eerste serie. En nu Michel Mulder tegen Thijber Mo. Waar denkt Michel Mulder nu aan op dit moment, Paulien? Die denkt alleen maar aan, aan de start en gaan. Hij krijgt natuurlijk wel die tijden mee. Hè? Ook van zijn broer net. Maar... Dat moet hij, ook, hij moet vooral richten op zijn eigen rit. We hoorden net, de hartslagen. We hoorden net Simon Kuibers over de hartslagen. 140. Zo'n beetje. Als de spanning voelbaar is. Wat heb jij voor hartslag nu? Hartslagmeter om? Ja, nee. Het zou wel eens interessant kunnen zijn. Maar tjonge jongen, dit is zo spannend. Michel Mulder heeft ongetwijfeld wel een hartslagmeter om. Hij heeft geen bril op zijn hoofd. Dus kunnen we in zijn ogen kijken. Die pupillen gaan alle kanten op. Zoeken in het stadion naar richtpunten. Michel Mulder, tien minuten ouder dan Ronald Mulder... die uit een flesje lurkt op, het, uh, uh, op de boarding, op de kruising. Hij kijkt als hij rechtuit zou kijken naar de coach van Tweelingbroer Michel. Naar Gerard van Velden. Gouden Gerard van Salt Lake City wrijft nog eens met de handen door het haar. Want nu komt zijn pupil... Jack Ory krijgt er nog eentje dadelijk met Jan Smekens. Dit is de pupil van Gerard van Velden. Dit is Michel Mulder. Dit is de tweevoudig wereldkampioensprint. Dit is de nummer twee van het WK 500 meter van twee seizoenen geleden. Vorig jaar werd hij vierde in deze hal op het WK. Michel Mulder werd tweede in de eerste serie. 34-63. Hij is de jager op Jan Smekens. Maar er wordt op hem gejaagd nu door zijn tweelingbroer. Eerst maar is die start... Is die start goed van Michel Mulder. Hij neemt die starthouding aan. En hij is weg. In één keer goed weg tegen Tijbermo. De Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Maar die moet echt een stukje uithalen. Om dat opnieuw te gaan bereiken. Zijn als over de eerste 100 meter. 9,58 van Michel Mulder. 9,63 voor Mo Tijboem. Michel Mulder goed door de eerste buitenbocht heen. Ook hij mooi dicht langs die rode lijn. Maar niet te dicht. En ook hij gaat al richting zijn tegenstander. Ook hij moet het nu zien te houden in die tweede binnenbocht. Linkerarm op de rug. En nu die bocht doorschaatsen. Goed doorschaatsen. En wat komt hij er goed doorheen. Wat komt hij er goed ja. doorheen. En nu in die laatste meters richting eindstreep 34, 49 van zijn tweede broer. Hier komt er 34, oh. maar hij blijft ervoor. Hij is langzamer dan Ronald Mulder in de tweede serie. Maar hij blijft ervoor in het klassement. En dus heeft Michel Mulder een medaille. Want hij staat 1 op dit moment. Mote Boem staat 3. Daartussen staat Ronald Mulder. Een Nederlands podium kan. Een Nederlands podium kan op een afstand die we na een paar jaar geleden nog als niet... Nederlands beschouwen, want Michel Mulder staat 1. Even kijken, wordt zijn tijd nog gecorrigeerd? Hij staat nog cursief op onze systemen. En dat betekent, ja, 34.67 wordt er uh, voor gemaakt. Zo, daar is een hap af. Daar is gewoon 400ste nog af na tijdcorrectie. 34.67 is de officiële tijd van Michel Mulder. En nu Jan Smekens. 400ste staat hij voor op Michel Mulder. Dus ja, 34-71, Pauline, Daar moet hij binnenrijden. Binnen ja, en ja. dat moet kunnen. Dat, dat moet zeker kunnen. Zeker als je naar zijn eerste rit kijkt. Maar die spanning die loopt wel echt heel erg op nu. En oh jee, wat had, was dit ook net een mooie rit van Michel. Ook dat hij echt jagend weer op die kruising op. En Jan kan dat straks ook. Hè? Maar Met het zou wat zijn. Als tegenstander. zijn. 1-2-3. Nakashima inderdaad de tegenstander. Die staat er nog tussen. Hè? Nummer 3. Het, het zou historisch zijn. Het zou dubbel historisch zijn. Vijf minuten over acht op maandag 10 februari 2014. Morgen is die jarig. Dan zingen we hippie poera voor Jan Smekens. Wat wordt het vandaag? Kunnen we hem vandaag al feliciteren met historie? Of gaat die historie misschien wel naar Michel Mulder? Die voor ons zit op een bankje en een beetje om zich heen zit te kijken. Een beetje de tribunes op zit te kijken. De handen voor de mond heeft aan het blazen is van spanning... Volgens mij kijkt hij zelfs even onze kant op. Maar goed, dat is hij er. Jan Smeekens, daar richten we ons nu op. Hij verdient nu de aandacht. De, wat was het? Japaner uit Zalland. Zo wordt hij altijd genoemd. Tegen de echte Japaner. Keijiro Nagashima. Dat is de man uit Japan... Die nu zijn tegenstander is. Het startschot heeft geklonken. Weer is Smeekens iets te langzamer weg dan zijn tegenstander. Maar nu vindt hij dat ritme. Zit, tak, tak, tak, tak. Zitten, zitten, zitten. Zegt Paulien van Duitenkom. Niet op het ijs, maar in die schaatshouding. 9,53 is de zelfde wow. opening van deze dag. 9,53 ja. van Smeekens met die linkerarm die Nu van de af. Op de kruising gaat hij naar Nagashima toe. De schade, de ijspitters vliegen in de rondte. Daarop de kruising als Smeekens. Die bocht prima aansnijdt. Van buiten naar binnen toe. Door de binnenbocht. Nagashima is er aan. Oeh, wel verder te terug bij Arnhem. Te terug naar Arnhem. Schuil eraan. En hij is terug op zijn baan. En dan komt er een eindtijd van 34 goud. Goud voor Smekers! 34-72. Hij rit het. 34-72. Hij heeft goud met. Oh, met Mulder. Staat Hè? hij gelijk? Ze staat gelijk. En Smekers Nee, Smekers heeft geen goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh. Het is goud voor Michel Mulder. Met 100ste. Michel wow. Mulder. Michel Mulder. Die heeft goud. En hij gaat hem nog haar. niet door, Hij gaat hem door in de gaten, de tofelswekers oh, is, is gecorrigeerd. Er zit 100 honderdste tussen. Honderdste? Michel Mulder heeft het goud. Michel Mulder pakt de gouden medaille. Oi, oi, oi, oi, oi. Oh, hij, heeft, Smekens, hij weet het ook. Hij, nee, hij, hij twijfelt naar kijk, onze computer. Ja, ja, ja Smekers dacht dat hij Je ziet Michel kijken naar het bord. Naar, de, naar mensen van bevestig alsjeblieft dat ik goud heb. En ja, ja, je zit ja, nu zijn schril. Ja, hij heeft hem. Michel Mulder pakt het goud. Omdat de tijd van Smekers is ai, gecorrigeerd ai. ook. Oei, oei, oei, het oei, is oei. wel ook nog 1-2-3. 1-2-3. <laughs> Michel Mulder 1. Jan Smekers 2. En Ronald Mulder 3. Op de 500 meter. En er zit 1 honderdste van een seconde tussen Eén honderdste van de seconde in het voordeel van Michel Mulder. Door die tijdcorrecties in de voorlaatste en in de laatste rit. Hij staat nu, en we zien nu met zijn Jan. broer. En Jan Smeekens komt erbij. En die, uh, ja, sportief valt ook Michel Mulder in de armen. Ja, dit is Ronald die, die trouwens nu in de armen valt. De tweelingbroer van Michel Mulder die met de handen in het haar zit. Ook ongeloof. Jan is blij. Kijk, hij, hij balte is vuist. Maar sprinten is ook om de honderdste. En het ging ook hier om de honderdste weer. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Wat een apotheose van deze 500 meter zeg. Wat een apotheose en wat een podium. We hebben goud, zilver en brons op een afstand waar we jarenlang niet mee hebben gedaan. En Gerard van Velden die zelf dichtbij het podium zat in Salt Lake City in 2002, dat toen net niet redde, meldt zich nu bij zijn pupil, bij Michel Mulder valt hem ook in de armen. Volgens mij gelooft Michel Mulder het nog steeds niet. Misschien moeten we even ons computerscherm naar hem toe gaan richten dadelijk. Maar het staat er toch echt één Michel Mulder 100ste beter dan Jan Smeekens. Ronald Mulder wordt derde. Thijbe Moe wordt vierde. Kato vijfde. Zaterdag hadden we goud, zilver, brons. Gisteren hadden we goud. En nu op deze historische maandag hebben we goud, zilver en brons. Op de 500 meter. Historie, historie. Dan zijn wij ook wel benieuwd wat er om jou heen gebeurt, Matthijs van der Wiel. Ja. Oh, yeah. Ook dat ongeloof hier op de tribune naast me een Canadees met het Canadese blad op zijn gezicht getatoeëerd. die me twee ritten geleden al aankeek. Met drie vingers in de lucht, hier meest. Wauw, it's a ring. Alan wow. me Het It's the best. Three places is super good. Yeah, en Russen die wegliepen. Nederlanders die begonnen te scanderen. Net 1, twee, 3, Voor de twee. Het is wel uniek, hè? Nou, dat, uh, helaas, de lijn met het stadion verloopt niet altijd best... met Matthijs van der Wiel, verslaggever die dus op de tribune zat... en meemaakt wat daar gebeurt. Bijna niemand kan het geloven. Sebastian Timmerman en Paulien Deuterkom van Deutekom. Ja, <laughs> Hoe gaat nu, het jullie uh, inmiddels? Nou ja, ik moest ook wel even twee keer kijken... want eerst stond er dus een 1 achter de naam van Smegens... toen bij beide en toen ging vervolgens die 1 richting uh, Michel Mulder... die op dit moment uh, het rood-wit-blauw te pakken heeft. De tribunes die uh, lopen langzaam leeg... terwijl Michel Mulder met dat rood, wit, blauw om zijn schouder bezig is aan de ereronde die hij verdient. Maar ook de ereronde die Jan Smekens en Ronald Mulder verdienen hoor. Want jonge, jonge, jonge, jonge. Wat hebben ze het spannend gemaakt zo. met zijn drieën. En wat hebben ze elkaar ook in de laatste jaren naar een uh, hoger niveau toe getild. En uh, ja, nu meldt Smekens zich ook eventjes bij uh, Michel Mulder. Uh, hij heeft inmiddels de helft van zijn pak zo'n beetje uitgedaan. De bovenhelft. En natuurlijk zal die balen Jan Smekens balen. Dat hij één honderdste tekort komt. Dus de was, mag ik de even vragen? Want Simon zei ja. hier, als ik hem was, zou ik die foto even opvragen op basis waarvan die correctie is uh, gedaan? Ja, ja, dat moeten ze dan inderdaad misschien maar eventjes doen als uh, brand loyalty zijnde. Uh, wellicht dat dat inderdaad nog, ja... ja zou gebeuren. Ja, nee, niet om sportief te zijn hoor, maar gewoon nee, even voor je, nee. eigen, voor je eigen gevoel. Ja, precies. Nou, honden, wat een apotheose zeg. Jonge, jonge, jonge. Michel Mulder. Inmiddels uh, met uh, die vlag staat hij langs de kant. Goud, zilver en brons voor de Nederlandse mannen. Ik moest even terugdenken net <laughs> aan uh, de, mijn Canadese normal. collega... die uh, gisteren een stand-upje stond te doen. En toen zeg maar in het Engels zei... de Nederlanders, de Dutchies, has, have never won before the 500 meters... but they think they have a chance with Michel Mulder. Nou, wat een zeker een kans. En we hebben hem. Goud met Michel Mulder. Zilver met Jan Smekens. En brons voor Ronald Mulder. Op een historische maandag hier in de Adler Arena in Sochi. Simon, even jouw gevoel op dit moment. Ja, ik je kan je kan ook, steeds, ook niet geloven uh, nog. Nee, he? ik kan het echt niet geloven. Jan die denkt gewoon dat hij wint hem. En de tijd wordt gecorrigeerd. En uh, hij weet het nog niet. En hij weet het nog niet. En dat hij is, is nog dat volop is aan het juichen. Volop aan het juichen. En die coach erachter juichen. Iedereen blij. Ja. Dan doet het zo verschrikkelijk pijn als je er dan achter komt dat, het, dat, je, dat je dan ja, eigenlijk goud verloren hebt. En die jongens zijn allebei natuurlijk zo goed, ze hebben zo goed gereden. En de tijd van Michel werd natuurlijk naar beneden gecorrigeerd en van Jan werd iets omhoog gecorrigeerd. Ja. Dat, is, dat is het nadeel van die correctietijden: dat het gewoon iets langer duurt voordat je, voordat je weet wat de uitslag is. Je gaat eruit dat het allemaal heel eerlijk is, maar um, ja. Wat een ongelooflijk spannend einde. Ja, het is een historische dag nu al. Ja. Uh, alleen al vanwege de manier waarop de ontkoming tot stand kwam. De 5 kilometer heren, drie keer uh, Nederlanders op het ja. podium. De 500 meter heren, drie keer Amerikaanse. is iets zo een podium. Koningsnummer, hè, geloof ik. Ja, eerder deze maar uitzending. Op bij deze. Ja, staat genoteerd. Even Matthijs van der Wiel <laughs> nog op de tribune. gaan nog een keertje proberen, Matthijs. Ja, met Mulder die hier langs schaats met de, de drie kleur om de schouders. Zo dus komt hier de bloemenceremonie En de Russen die zijn allemaal weg. Die liepen al weg voor de laatste rit. Een paar bleven en die konden dan mooie foto's maken van die Nederlanders met drie vingers in de lucht. Voor de tweede keer hier het ongeloof. Ook bij u? Ja, het, uh, zeker. Het kon alle kanten op. We zeiden vanmiddag al, het kan 1, 2 en 3 worden. Maar ook... Alleen al het goud op de 500 is historisch. Ja, het is uh, wederom uniek. Hè? Zaterdag ja. hebben we het al beleefd met de 5 kilometer en nu met de 5000 meter. Het is gewoon uh, grandioos. Ja. Ja. Twee supporters uit Friesland. Ik sprak ze donderdag, we waren hier net aangekomen in Sochi. En uh, toen uh, ja, moest je allemaal de weg nog een beetje vinden. Het was een lange reis, het was duur. Maar ja, als je dit krijgt. Ja, het uh, kan niet mooier. We hebben heel snel onze weg Vonden, hoor. Dus uh, ja, we voelen ons hier helemaal thuis. Want het uh, brengt misschien wel succes. Ja, dan, van de Koreanen hebben we een gelukszakje gekregen voor de wedstrijd. Die zeiden dat brengt geluk. Dus uh... omhouden, blijven omhouden. komen ja, zeker. en genieten van het feest hier. Ja, okay. Feest op de tribune in de Adler Arena. Goed, wij gaan even aan het zuurstof. Laten we u achter bij het nos dat we hadden uitgesteld van 5 uur.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 Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rentsen. Nou, Met ons gaat het wel weer. We hopen met u ook. U begrijpt dat in Radio Olympia straks veel en veel meer over het schaatsen. En opnieuw, dus een oranje podium. Dit keer bij de 500 meter. U hoorde er ook al over in het internationaal met Mark Visser. Goud dus voor Michel Mulder op de 500 meter. Tweede keer dat de Spelen dus het hele podium oranje kleurt. Want Jan Smekens pakte het zilver en Ronald Mulder het brons. En Smekens was slechts 100 honderdste langzamer dan de winnaar Michel Mulder. Verslaggever Sebastian Timmermans. Michel Mulder 1, Jan Smekens 2 en Ronald Mulder 3 op de 500 meter. En er zit 100 honderdste Eén van een seconde honderdste. tussen... Een honderdste van een seconde oei, oei. in het voordeel van Michel Mulder... door die tijdcorrecties in de voorlaatste en in de laatste rit. En het is hiermee de derde gouden medaille al voor Nederland op deze Spelen. De oppositie vindt het onbegrijpelijk dat de ministers Plasterk en Hennis... de Tweede Kamer pas na ruim twee maanden hebben geïnformeerd... over het verzamelen van communicatiegegevens, de metadata. De SP voelt zich met een kluitje het riet ingestuurd. D66 vindt dat minister Plasterk er een rommeltje van heeft gemaakt. En de PVV zegt dat de problemen van minister Plasterk niet kleiner... maar groter zijn geworden door de brief. En ook het CDA is niet tevreden, zegt Kamerlid Van Torenburg. We hebben eigenlijk met stijgende verbazing kennis genomen van de antwoorden van de minister. Naarmate je verder leest in de antwoorden. zie je dat er gewoon iets wordt rechtgepraat wat krom is. Plasterk debatteert morgen met de Tweede Kamer over de kwestie. Sommige kankerpatiënten. bij wie de bestaande behandelingsmogelijkheden. geen uitkomst meer bieden. kunnen zich laten behandelen met experimentele middelen. Het gaat dan om medicijnen die nog niet op de markt zijn. maar waarnaar al wel veel onderzoek is gedaan. De inspectie voor de gezondheidszorg moet toestemming geven voor de behandeling die de patiënt wel zelf moet betalen. De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties vindt dat het initiatief zorgt voor schijntoegankelijkheid. Omdat niet alle patiënten geld hebben om hun eigen behandeling te betalen. De NFK pleit er daarom voor dat medicijnen sneller dan nu worden gebruikt. In Irak zijn zeker 21 militanten omgekomen... toen een autobom per ongeluk ontplofte. Het is niet helemaal duidelijk wat er misging. Sommige media melden dat de zelfgemaakte bom afging... terwijl er een propagandafilm over een zelfmoordterrorist werd opgenomen. Volgens persbureau EP ging het om een les in het maken van autobommen. De bom ontplofte in een trainingskamp in de buurt van de plaats Samara... ten noorden van Bagdad. Veiligheidsdiensten hebben 12 gewonden gearresteerd. De vakbonden zetten de staking bij bloemenveiling Flora Holland voor onbepaalde tijd voort. De bonden en de bloemenveiling kunnen het niet eens worden over de ontslagvergoeding van 200 werknemers die moeten vertrekken. Flora Holland legde vanochtend anderhalf miljoen euro extra op tafel... maar dat vinden de bonden te weinig. De staking komt voor de bloemenveiling ongelegen... omdat het erg druk is vanwege Valentijnsdag komende vrijdag. Toch zijn er genoeg mensen die doorwerken... zodat de bloemenhandel volgens de veiling niet te veel vertraging oploopt. Flora Holland verwacht dat mensen die bloemen willen kopen voor Valentijn... waarschijnlijk weinig merken van de staking. Boekleverancier CB heeft niet meegewerkt aan het reddingsplan van boekwinkelketen Polaren... omdat het financiële risico te groot was. Zo was onduidelijk of Polare na een doorstart wel aan de betalingsverplichtingen kon voldoen. Volgens CB was het onverantwoord voor de hele markt om mee te werken aan de doorstart. De boekenketen maakte vrijdag bekend dat er waarschijnlijk morgen uitstel van betaling aanvraagt. En dat is doorgaans de opmaat naar een faillissement. Ja, ja, daar zijn we. Uh, en Gerrit Hiemstra ook. Want we willen graag weten hoe het ervoor staat buiten. Ja, het is bewolkt en vanavond kan er een beetje regen vallen. Vannacht klatert het overigens steeds meer op en daardoor kan het ook behoorlijk afkoelen. Het wordt 2 tot 4 graden. Land inwaarts misschien aan de grond een graadje vorst. En ook in het binnenland plaatselijk wat mistbanken. Morgen dan begint de dag met af en toe zon. Die zon houdt het het langst vol in het oosten. In de middag betrekt de lucht vanuit het westen en halve week de middag gaat het regenen. Rond een uur of vijf bereikt de regen ook Groningen. Het wordt morgen zo'n zeven graden. De wind die wakkert morgen behoorlijk aan, vooral in de middag. Eerst is de wind zuidwestelijk. In het middags gaat hij dan naar het zuiden. Neemt toe naar vrij krachtig windkracht vijf. En aan zee en op het IJsselmeer naar hard tot stormachtig windkracht zeven tot acht. En na morgen houden we een afwisseling van perioden met regen en droge perioden. Het wordt overdag zo'n zeven à acht graden. En s'nachts een graad of drie. Dit is mooi. waar staan de files nog? Nou, vooral bij Rotterdam. Er staan er 14 in heel Nederland. Maar eigenlijk alleen rond Rotterdam heb je een echte avondspit. Op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet staat voor het knooppunt Benelux 3 kilometer. Dat is vanwege de file op de A15 richting Europoort. Die er al de hele middag staat. Voor de Tunnel 6 kilometer. Twee rijstroken in de tunnel zijn nog steeds dicht. Dat betekent dat je er maar eentje overhoudt. Er ligt een oliespoor wat ze aan het opruimen zijn. Je kan het beste omrijden uh, als je richting Europoort... Wil. En flink ook. Uh, bij het knooppunt Vaanplein kies je dan de A29 richting Zierikzee. En bij het knooppunt Hellegatsplein dan de N59... langs Oude Tongen en Middelharnis. En dan bij Stellendam kies je weer de weg terug... de N57 richting Rotterdam. Op de A15 vanuit de Europoort staat voor de Botlektunnel 6 kilometer. En bij Den Haag is er een ongeluk gebeurd op de N14. En daarom is de weg tussen Leidsendam en de aansluiting... met de A4 in beide richtingen dicht.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 Management Drives. Mastering Leadership. Radio 1. En we gaan uiteraard gelijk naar Sochi, naar de Adler Arena. Sebastian Timmerman. De bloemenceremonie en een prachtige omhelzing van de tweelingsbroers... die een droom hadden tegen elkaar rijden op de 500 meter op de Olympische Spelen in de finale. Dat zat er niet in, maar die andere droom samen op het podium is er wel van gekomen. Michel Mulder in het midden en links naast hem tweelingbroer Ronald Mulder. Rechts naast Michel Mulder, Jan Smekens op een historisch podium na een Olympische 500 meter. Ooit hadden we een keer brons... Ooit hadden we een keer zilver en nu onder het oog van de koning en de koningin. Die staan te applaudisseren en uh, kan me niet aan de indruk onttrekken... dat ze ook wel een klein beetje emotioneel zijn, in ieder geval lijken te zijn. Hebben we goud, zilver en brons op deze 500 meter. Het brons voor Ronald Mulder, het zilver voor Jan Smekens. Morgen wordt hij 27 jaar en het goud voor de man... die een paar jaar geleden door de KNSB nog werd aangemerkt als niet WK-waardig. Toen mocht hij niet naar een WK-sprint terwijl hij zich wel had gekregen... Wat heeft hij die mensen de mond gesnoerd, zeg. Hij is niet alleen WK-waardig, want twee keer wereldkampioensprint. Hij is ook Olympische waardig, Want de eerste gouden medaillewinnaar namens Nederland op de 500 meter. Hij komt uit Zwolle. Hij is 27 jaar en hij heet Michel Mulder. Hij loopt nu nog een extra rondje over het middenterrein achter zijn broer aan, achter Ronald Mulder. En wat doet Jan Smeekens? Nou, die gaat er ook nog achteraan tot uh, ergernis van uh, wat mensen van de organisatie. Want die willen dat ze de mixzone ingaat. Ja, daar staat Steven Dalebout natuurlijk uh, op ze te wachten. Die zal nog een paar minuutjes moeten wachten. Want ze lopen nog even richting de bocht na de finish. Waar ook allerlei uh, bekenden zijn. Onder wie de Australië Daniel Gregg. En dat was volgens mij degene die het als eerste duidelijk wist te maken aan uh, zijn vriend. Want ze kennen elkaar goed uit het inlinescape aan Michel Mulder dat hij toch echt de gouden medaille had veroverd. Overigens hebben wij de tijden gekregen in duizendsten van seconden. Er zat dus één honderdste tussen als je kijkt naar de honderdste. En uh, om aan alle uh, uh, rumoer en einde te maken... heeft de organisatie nu de tijden gegeven ook in duizendsten van een seconde. Twaalf duizendsten zat er tussen, tussen Michel Mulder en Jan Smekens. Twaalf duizendsten na twee keer een 500 meter schaatsen. Ze poseren nog een keer met, uh, voor de voor en nu gaan ze dan richting de mixzone. En dan zullen we ze strakjes allemaal wel horen bij Steven Dalebout voor de microfoon. Smeekens met het zilver. Ronald Mulder met het brons. En Michel Mulder als gouden Michel. Gouden medaillewinnaar op de 500 meter bij de Heren. Tjonge jongen wat een emotie. We zagen uh, emotie op uh, het gezicht van de koning en de koningin van Maurits Hendricks. André Bolhuis, Emmen Wennemars in tranen. En de man die het allemaal veroorzaakt heeft. Die spraken we zojuist kort voor de huldiging. Bert Maalderink met de Olympisch kampioen. Zelmulde. Mulder, ongelooflijk. Niet normaal. Ik uh, zag hem over de finish komen. En ik wist niet zo goed meer wat hij precies moest draaien, Maar ik had al een paar keer op een honderdste verloren. Ik was zo graag winnen. Ja, ah, dat is echt onwaarschijnlijk. Want niemand wist het op dat moment. Nee, ik ook niet. Het was even een déjà vu in Ereveen. En toen, uh, toen verloor ik de wereldtitel op een 100 cent. En nu, uh, nu heb ik hem gewoon. Ah, echt. Olympisch kampioen. Ongel Ongelooflijk. Je hoeft nooit met te dromen. Nee. nee ik, heb, ik heb nu gewoon alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij kan er gewoon nog niet bij. Het is echt uh, helemaal geweldig. staat er namelijk nam naast mij. En die wil je huldigen. Ik zal het maar doen. Zou ik het maar even doen dan? Gefeliciteerd hoor. Dankjewel. Bij ons in de studio, oud sprinter Simon Kuiper. Simon, die twaalfduizendste, waar we net over hoorden... tussen Smekens en Michel Mulder. Waar zat hem dat in voor Smekens? Want we hebben die rit natuurlijk uitgebreid gezien... en ook nog de vertragende beelden door de bocht. Wat, wat zag jij daar? Ja, je zag bij de start dat hij een hele kleine hapering had. Bij Smekens. Bij Smekens, mm -hmm. echt een hele kleine... Zijn tegenstander was ietsje eerder weg. Maar eigenlijk wat je voornamelijk zag... dat hij bij de de binnenbocht, de tweede bocht... dat hij daar behoorlijk wat uitwaaierde. En dat hij wellicht daar wel een meter, misschien twee meter... Dat uh... zou zomaar 12.000ste kunnen zijn. Ja, uitgeven. zeker. Ja. Ja. En dan die start ook. Die hebben we in slow motion gezien. Hij raakt volgens mij met zijn rechte schaats... met die punt, het ijs... Ja. op bijna dezelfde manier als Crack en, uh, en uh, wie ja. hebben we nog Groothuis. Ja, het scheelde bijna... Ja, het, het scheelt een, niks. Een, haartje, een haartje. Anders had je ook het punt in het ijs gehad. Dus het, het was niet helemaal een, een vlekkeloze race. Um, maar ja, ja, waar heb je het over? Het is het, ja, o, gekend, is he? zo het geeft ook aan hoe, hoe, hoe nou gezet het allemaal moet kloppen natuurlijk. Ja, ja kijk, en die jongens kunnen allemaal tonnen goed schaatsen. Um, ja, uh, Michel was op dit moment ietsje koeler. Ietsje ja. En en, en Smekens, want um, we hebben hem niet zo rekening met hem gehouden. In ik in geen enkel vooruitblik hoorde ik hem uh, vaak terugkeren op ja. het podium. Ja. Dat is een ontzettende knappe prestatie van Smekens. Ja, hij zeker. loopt wel te balen, zagen we ook ja. toen uh, ja, logisch, Michel wilde ja. die bloemen kreeg. Ja, ja ik, ik zou ook gigantisch balen. Mm. Het is, ja, hij, Trist, die jongen komt over de finish en hij ziet dat hij gewonnen heeft. En als je dan Olympisch kampioen bent voor 30 seconden. En vervolgens wordt dat van je afgenomen. Ja, Dat is, natuurlijk, dat is echt heel pijnlijk voor een topsporter. Um, en dan is het andersom. Dan wint je de Winter Nederlander. Um, dus dat, dat is ten eerste een, een, een, een zeer pijnlijke, pijnlijke bedoeling voor, uh, voor Jan. Uh, en hij heeft de rest van het seizoen hij, heeft, hij heeft wel goed geschaad, Maar hij was een beetje in een onderdokpositie. Mm -hmm. um, en dat is ook wel fijn. Want dan heb je geen druk voor je spelen. Je al die interviews van tevoren, dat zegt eigenlijk helemaal niets. Nee. Uh, want je moet het pas doen met die wedstrijd. En dat heeft hem, heeft hem wellicht uh, wat... wat wat druk van hem weggenomen, waardoor hij het wat vrijer is uh, kunnen gaan presteren. Maar jij zei ook eerder dat hij goed met druk om kan gaan is. Ja, is een ja. Tot slot nog heel even: je zegt we hebben een Nederlandse winnaar. Uh, hebben we niet gewoon drie Nederlandse winnaars? Ja, absoluut. absoluut. Dit is echt van Nederland echt een fantastische prestatie. We hebben nog nooit. Wat, wat ook eerder gezegd is, we hebben een bronzen plak, we hebben een zilveren plak een keer vroeger op de spelen gehaald. En toen de hele tijd niets. En nu hebben we gewoon 1, 2, en 3. Ja. Ah, werkelijk fantastisch. Dankjewel voor je komst. Ja, het was een Feinertje mooie middag. middag. Ja, <laughs> spannend. Ja, ik zit <laughs> nog een beetje na te shaken. <laughs> Noem maar rustig aan. iemand nog een kopje thee. We gaan naar Wilco Boom. Uh, naar het nieuws uit Den Haag. Want laten we dat vooral ook niet vergeten. Het duurde nou, tot even één uur vanmiddag. Toen was daar uiteindelijk de brief van de ministers Plasterk en Hennis... over de afluisteraffaire. De eerste reacties uit de Tweede Kamer die waren meteen al negatief. Uiteraard vooral van de oppositie. Verslaggever Wilco Boom, voor we het over die reacties hebben... eerst nog even terug naar de brief zelf. Want kan je in het kort uitleggen wat nu um, de uitleg van de ministers is... over wat er is gebeurd? Nou, Kijk, Lara, twee dingen vallen daarin op. Minister Plasterk geeft toe dat hij in oktober op televisie... zijn mond had moeten houden over de vermeende afluisterpraktijken... van de Amerikaanse NSE in ons land. Want wat hij toen zei, dat klopte gewoon niet. Terugkijkend had hij deze mogelijke verklaring... achterwege moeten laten schrijven schrijft de minister nu over zichzelf aan de Tweede Kamer. Nou, en op 22 november, drie, vier, drieënhalve week... na die omstreden foute uitspraken... wisten Plastek en Hennis hoe het wel zat. He, dat is ook iets dat heel erg opvalt. Mm -hmm. Namelijk de Nederlandse Inlichtingendienst, NSO, zat achter dat afluisteren, wat ook niet helemaal afluisteren was. Het ging namelijk niet om telefoongesprekken, maar om metadata. Wie belt met wie? En dan ook nog eens vooral om gegevens uit het buitenland. Nou, en die informatie hebben ze om redenen van staatsbelang onder de pet gehouden. Nou, en deze hele uitleg van de twee ministers in, in, in die brief aan de Tweede Kamer... die stuit bij de oppositie op enorm veel scepticis. Uh, Madeleine van Torenburg van het CDA bijvoorbeeld... die zegt het vertrouwen in met name minister Plasterk eigenlijk al op. We hebben eigenlijk met stijgende verbazing kennis genomen van de antwoorden van de minister. Naarmate je verder leest in de antwoorden... zie je dat er gewoon iets wordt rechtgepraat wat krom is. Heeft u geen vertrouwen meer in hem? Nou, het grote probleem is, een minister van Binnenlandse Zaken... die gaat over de inlichting en veiligheidsdiensten... heeft heel veel ruimte. De controlemogelijkheden van de Kamer zijn beperkt. Dat moet hij zich ook realiseren. Dus juist dan, als vertrouwen zo'n grote rol speelt... mag je het nimmer beschadigen. En ik vind dat de minister dat in deze beschadigd heeft. Is het nog te herstellen? Zeer de vraag. Ik vind dat hij met deze antwoorden wel wegzwemt bij het echte probleem. Namelijk, wie verzamelde nou de informatie? Waarom heeft hij de Kamer daarover verkeerd geïnformeerd? Daar zwijnt hij bij weg. En vind ik vind het echt problematisch dat hij dat heeft gedaan. Kan hij nog iets doen morgen in het debat om het vertrouwen te herstellen? Nou, ik moet daar echt over nadenken. Ik ben blij dat het debat morgen is. Want er is dan heel veel waar ik over na moet denken... over de antwoorden van deze minister. Ja, het vertrouwen van het CDA in minister Plasterk is ernstig beschadigd. Nou, eerder vanmiddag hoorden we ook al dat andere oppositiepartijen... eigenlijk kort metten maken met de excuses en de verklaring van, het, van Hennis. En dan ook weer vooral van minister Plasterk. Deze brief heeft zijn probleem alleen maar erger gemaakt. Hij heeft echt een touw om zijn eigen, eigen nek gedaan. Beide ministers hebben verkeerde informatie aan de Kamer gegeven. Minister Plastek heeft in een debat verkeerde informatie gestuurd. Is in een nieuwsuurstudio gaan zitten en heeft daar verkeerde dingen gezegd. En dit is toch een kluitje in het riet. En dat kunnen de ministers zich niet verantwoorden. Het verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer. Het niet de waarheid vertellen tegen de Tweede Kamer. Dat mag nooit een staatsgeheim zijn. Als het belang van de staat je zo ter harte gaat, dan verklaart dat niet waarom je begin eind oktober wel iets doet en dan vervolgens de zaak uh, geheim houdt. Vindt u dat ook de minister van Defensie hier uh, in gebreken is gebleven? Nou, minister Plasterk heeft de Kamer hierover uh, geïnformeerd en heeft de Kamer vanaf 30 oktober op het verkeerde been gezet. Uh, ja, daar moet wel een goed gesprek over plaatsvinden. Ja, Wilco. Um, morgen dus een, een debat over deze zaak. Het, het klinkt alsof het een heel zwaar debat gaat worden voor de ministers. Ja, en in elk geval voor minister Plastek Robert. Want kijk, ook Hennis heeft zich uh, sinds november niks gezegd, de mond gehouden over het feit dat die Nederlandse informatiedienst NSO... die metadata verzamelde. Maar Plasterk heeft, in tegenstelling tot Hennis... daar ook allerlei uitlatingen over gedaan in de media. Daar eigenlijk achteraf gezien onzin verkocht. Nou, dat maakt de positie van Plasterk een stuk slechter. Hij heeft wel de steun van zijn eigen partij, de Partij van de Arbeid. Die vindt dat de brief van vandaag op veel vragen antwoorden geeft... duidelijkheid biedt en die ziet het debat met vertrouwen tegemoet. De VVD is er ook niet op uit om hem te laten vallen... maar vindt wel dat hij ruiterlijk ruiterlukker dan in de brief ze fout moet erkennen. Maar uh, het wordt voor, voor Plasterk echt een hele vervelende dag morgen. Ja, ja want die partijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, dat, dat, in de oppositie heeft natuurlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer... maar die kan hem natuurlijk toch heel erg lastig maken. En als alle oppositiepartijen het vertrouwen in hem opzeggen... Mm. ja, dan, uh, dan, dan kan je wel zeggen van... ja, de regeringspartijen steunen me nog... maar dat wordt dan wel een hele dunne basis. Ik bedoel, voor Frans Wekers was dat twee weken geleden de reden... om op te stappen. Uh, dus ja, het wordt gewoon een, een nare dag voor Plasterk... en in iets mindere mate voor Hennis. Maar heb je het idee dat hij nog bungelt? Want dat is al gemeen het beeld geweest. Dat Plasterk aan bungelde nadat bekend werd wat er gebeurde. Uh, heb je het idee dat dat met deze brief nou minder is? geworden of niet? Um, nou, nou, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Je hoorde die oppositiepartijen, die gaan er allemaal behoorlijk hard in. Uh, het CDA voorop, ook D66 heel kritisch. Dus het, uh, ja, ik, ik verwacht uiteindelijk dat Plasterk vanwege de steun van de regeringspartij het allemaal wel zal overleven. Mm -hmm. Maar um, helemaal uitgebungeld is hij nog niet. Het zal gaan opnieuw om duizendste, morgen waarschijnlijk. Ja, ook in de Tweede Kamer. Precies. Laten we het daarop houden. Dankjewel Wilke Woon vanuit Den Haag. Even kijken wat er zo al uh, gemeld is in de verschillende media. Opmerkelijk nieuws uit de gamewereld. Dat noemt uh, NRC Handelsblad. Uh, de Vietnamese Dong die verdiende 37.000 euro per dag. Met een spelletje dat hij uh, nou, wat is het, drie avonden programmeerde. Toch hij dit weekend de stekker uit uh, Flappy Bird, zo heet het. Het is de vele spelers en haters een raadsel... hoe een simpel computerspelletje zo'n succes... en in sommige gevallen een verslaving kon opleveren. Het draait allemaal om een vogeltje die telkens geplet dreigt te worden... tussen groene pijpen. Ja, ja, op YouTube doen vooral jonge mannen met hippe mutsen... bekentenissen over hun verslaving aan Flappy Bird. I've developed anxiety, anger issues... and an irrational fear of green pipes. What the fuck? De maker heeft via Twitter laten weten... dat hij alle aandacht voor zijn spel gewoon niet meer aan kan. Meer speelgoed in het nieuws. Lego, de film die is gemaakt op basis van de gekleurde blokjes, is in de Verenigde Staten de bioscoophit van dit weekend. We have learned that Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. Hallo. I'm Emmett. Ja, critici hebben de 3D-animatie volledig afgebrand... maar dat kan de filmstudio niks schelen. De opbrengst in één week einde, ruim 50 miljoen euro. Dat is volgens de woordvoerder van de BBC... precies wat we ervan hoopten. De Britse krant The Sunday Times heeft cultuur hoog in het vaandel staan. Om hier nog eens extra aandacht voor te vragen... heeft de zondagskrant een prachtige televisiespot gemaakt. In nog geen 50 seconden komen werken van Rodin in Michelangelo... de acteur Tom Hanks, Daft Punk en allerlei andere iconen... uit de kunstgeschiedenis en de hedendaagse cultuur. Voorbij. Find your new favourite things this weekend in the new look Sunday Times culture. Ja, mooi spelletje om alle iconen te raden. Misschien ook een idee voor de Volkskant en het Handelsblad. Op de website van de Sunday Times is trouwens ook te zien hoe het ingenieuze filmpje is gemaakt. Goed, dan uh, wie geïnspireerd is geraakt door de cultuur en nog geen idee heeft voor Valentijnsdag. Het parool biedt uitkomst. Deze krant schrijft over een initiatief van het Rijksmuseum. Het museum biedt vrijdag op de dag van de liefde. Ja, de mogelijkheid om op de knieën te gaan. Bij het beeld de zittende Amoor. Een fotograaf legt het bijzondere moment vast. En daarna kunnen de aanstaanden op een liefdestoer langs verschillende kunstwerken in het Rijks... met als thema Tadaa. de liefde. Ja. Het Radio Olympia podium. Met de prijzen uitreiken. Ja. Um, want uh, zoals u weet, voorspellen, uh, voorspelt u als het goed is. Als luisteraar het podium, daar had u tot vanmiddag uh, half twee de tijd voor. Even een mailtje sturen naar uh, het podium.nos.nl. kunt u uh, mooi drie schaatsboeken bij winnen. Het enige wat u hoeft te doen is 1, 2 en 3 voorspellen. Uh, degene die vandaag gewonnen heeft is, moet ik even kijken... Uh, Niels van den Berg, van harte gefeliciteerd woont in Deurne. We hebben hem niet aan de lijn. Maar toch bij deze van harte gefeliciteerd. De volgorde was goed. Mulder, Smekens en Ronald Mulder op drie. We mogen duidelijk zijn wat de vraag is van morgen. Morgen rijden we de 500 meter van de vrouwen. U kunt een mailtje sturen naar het podium.nos.nl en even voorspellen wie nummer 1, 2 en 3 worden op de 500 meter bij de vrouwen. Morgen beginnen we volgens mij rond dezelfde tijd, rond de twee uur. Dus bij deze zeg ik tot half twee heeft u de tijd om in te sturen. Het podium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 Take us through No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Come on the light by fire Come on the light by fire Try this set the night on fire I would be a The Doors met Light My Fire. We gaan even naar Steven Dalebout in de zogeheten Mixed Zone in het uh, stadion. Het zal een chaos <laughs> bij jou zijn, denk ik. Ja, een muffe chaos. Iedereen zat hier met klotsende oksels. En niet alleen omdat het hier 100 <laughs> graden boven nul is in deze kelder. Maar ook omdat er uh, ja, natuurlijk een uh, sportgeschiedenis is geschreven. En uh, ja, dat zijn, uh, die sportgeschiedenis is geschreven door drie Nederlandse schaatsers. Ronald Mulder, Michiel Mulder die het goud won en Jan Smekens En zij staan inmiddels in de mixzone. Waar ook ongeveer de beelden worden vertoond van uh, die ontknoping op de schermen. Dat is toch wel prachtig om te zien hoor. Jack Oren die in eerste instantie heel erg blij is. En uiteindelijk natuurlijk minder blij is. De coach van Jan Smeekens uh, in deze mixzone. Dus waar Ronald Mulder nu in, uh, inmiddels uh, al deze kelder is ingelopen. En door verschillende tv-stations ondervraagd wordt. Onder andere door een Aziatisch tv... Programma waarvan de journalist vroeg... Uh, are you Ronald or are you Michel? <lacht> dat is wel de meest gestelde vraag aan hun, denk ik, zo ongeveer. Ja, nee, maar dat is inderdaad ook wel handig. Dan weet je ook welke vervolgvragen je weer moet stellen daarna. <lacht> um, nee, het is, uh, het is, het is een, uh, een oranje feestje. Jan Smekers heb ik trouwens nog niet gezien. Michel Mulder loopt nu ook uh, deze mixzone binnen. Ze dus moet even allemaal iedereen te woord staan. En ik hoop inderdaad dat wij ook zo snel mogelijk uh, aan de beurt kunnen... om uh, in eerste instantie Ronald Mulder wat vragen te stellen... over zijn bronzen medaille. Ik heb hem al even gewenkt. Uh, maar hij moet verplicht ook overal uh, stoppen. Nou ja, ik denk dat het binnen een minuut, twee minuten... Uh, uh, dat hij voor mijn neus staat. Maar ik heb even een persoonlijke vraag. Waar was je toen, toen die, die laatste paar races uh, plaatsvonden? Tot je toen in de mix dan heb je iets mee kunnen krijgen ervan? Ja, nee, ik, ik sta gewoon in die kelder. Ja, dat ik bedoel ik. Locked up in a basement, ja. Uh, nee, daar, daar stond ik en daar heb ik het inderdaad uh, gezien. Uh, op een groot scherm, dat wel. En ook hier door die mixzone. ja, daar ging echt een zittering. Iedereen stond met, met ongeloof te kijken van wat daar nou gebeurde. En uh, ja, hier was ook vrij lang onduidelijk wat er nou precies aan de hand was. Nou hoorde ik, want ik heb natuurlijk de uitzending op mijn oor... hoorde ik wel via uh, Sebastian al heel snel dat er een correctie was... Dus heb ik hier de mensen ingelicht dat er, uh, dat er toch een andere winnaar was dan we in eerste instantie dachten? Nou, jongen, jongen, jongen, dit is ongelooflijk. Wij gaan. Eh, is trouwens, het leuke ja. van, van deze Spelen. En dan zal je ook wel hebben, Steven, dat uh, het succes zo over een langere periode uitgesmeerd wordt. Want we um, schakelen dus nu <laughs> even naar Jeroen Elshoff. Die is bij Medal Plaza. En dat is nog de viering van het succes van gisteren. Ja, zeker. We wachten op het uh, goud van Irene Wust. Dat zij straks in de handen zal krijgen. Uh, worden zoals inmiddels bekend hier allerlei atleten nu gehuldigd. En de medailles worden uitgereikt. We hebben het biaton gezien voor de vrouwen. Het skispringen voor de mannen van de normale schansen. Het rodelen van de mannen. Die staan nu met de medailles te zwaaien. En over een paar minuten komt hier dan straks Irene Wust tevoorschijn. Goed, wij we gaan, even naar, we gaan even naar Steven, want die heeft nu Ronald Mulder... als het goed is bij ja. zich. Ja, Ronald. Ik heb, uh, ik heb Ronald weten los te weken van de andere tv-zenders... en man, man. man. Wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dit, is, uh, nou, dit zijn dingen die we van tevoren ook niet echt vermogen hadden. We wisten dat we als Nederlanders zijn, als ik dan daarvoor mag praten... echt wel kans hadden op een, uh, op een gouden medaille, maar... Dat we 1, 2 en 3 worden is natuurlijk ongelooflijk. Ja, er waren wel 10 kanshebbers. Hè? Dat, dat zegt natuurlijk al wat over deze 1, 2, 3. Ja, absoluut. Ik denk dat we alle drie... Uh, weet je, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland het niveau ontzettend een hoge plan gebracht. En we hebben elkaar elke wedstrijd weer weten uit te dagen. En ik denk dat dat ook uh, ja, dit als resultaat dan heeft. Maar het is wel heel bijzonder dat je allemaal zo cool blijft. En als ik dan voor mezelf spreek, die eerste was gewoon niet zo goed. En dan werd ik zesde. En ik wist gewoon dat die tweede ontzettend goed moest zijn. wil ik überhaupt nog op het podium komen. Dan rijd ik de snelste tijd van de dag. Uh, dan weet je, ja, hey, misschien is het nog wel eens voor meer. En, uh, nou ja, goed, die andere jongens bleven ook gewoon heel cool. En het scheelt uiteindelijk helemaal niet zo gek veel. Alleen, uh, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat ik nog vanuit die zesde positie op het podium ben gekomen. En ja, het is natuurlijk ook wel mijn eigen tweelingbroer wordt hier Olympisch kampioen. En dat, dat is, ja, dat is iets ongelooflijks. Dat was na die eerste omloop het hoogst haalbare. Waarschijnlijk die bronzen, na de week al zeker, die bronzen medaille. Uh, is het dan daardoor, doordat je daarna zo'n goede tweede omloop rijdt, ja, toch ook een beetje zuur. Dat je, want je had hoger kunnen staan. Nou, dat weet ik niet. Ja. Kijk, ik heb ook niet, ik heb niet één keer gedacht tussendoor van ik kan hier nog steeds voor goud gaan. Ik bedoel, het zijn, het zijn 500 meter en er kan echt van alles gebeuren. En uh, Miesje zei ook nog tussendoor tegen mij van joh, als je 34-3 rijdt zoals ik in Tiel, ja, dan kan het alle kanten nog opgaan, weet je wel. Ja. En uh, ik heb ook altijd die gedachte nog gehad dat ik uh, ook, ja, tuurlijk, ik wil naar het podium. Dat was uh, in eerste instantie al vrij lastig, maar... Ja, ik wilde ook gewoon nog steeds voor die gouden medaille gaan. En ik denk dat ik de lat hoog heb gelegd. Maar ja, net niet hoog genoeg blijkt. En die jongens reden ook gewoon een hele goede tweede. Maar die hadden ze wel nodig om ook sneller te gaan. Dus ja, dubbel. Maar ja, uiteindelijk ben ik gewoon super blij met een Olympische medaille. Ja. En dan sta je dus samen met je broer nu hier op het podium. Met, met die bloemen die je krijgt. Maar nog veel belangrijker. Morgen op het medal Plaza ja, bij de morgen. ceremonie. <laughs> ik wist niet dat het morgen was. Maar ja, nee, natuurlijk. Het is, ja, ik weet zeker, het zo'n speciale avond, speciale dag worden. Dat, uh, daar ga ik ontzettend van genieten. Ik ben ook nog eens voor de duizend meter. Dus het zal misschien iets ingeperkt nog zijn, maar ah, dit is fantastisch. Gefeliciteerd met Brons. Dankjewel. Man. Ronald Mulder. Eh, dan kijk ik hoopvol naar de linkerkant, want daar staat hij ergens achter een pilaar. Michel Mulder. De man, dat zal ik zo meteen aan de Aziator ook even uitleggen... dus dat man met het baadje, dan kun je ze makkelijk uit elkaar <laughs> houden. het is toch wel dat jij misschien zo met Michel even moet wachten... omdat we een andere gouden medaille aan het huldigen zijn. Hoe uniek is dat toch allemaal? Ja, ja, ja. Het is één ja, ja, grote ja. rij voor dus nou, uh, het succes bovenaan, van de met Nederland, in, ja, de, in de medaillespiegel zag ik net voorbij komen. Ja. ja, nou, dat, hey, we gaan dat gauw naar Jeroen Elshoff, uh, Steven. Want we zien inmiddels al andere Olympisch kampioen het podium oplopen. Jeroen. Brede glimlach. Kippenvel hoor. Irene Wust zwaaiend naar het uh, publiek staan er een paar duizend te kijken naar dat immense podium op Medal Plaza. Hier en daar ook wat oranje. Veel rusten trouwens voor die uh, bronzen plak van uh, Olga Graaf. Daar zijn ze hier in Rusland ook heel blij mee. Maar die glimlach van Irene Wust is echt geweldig. Is een het is uh, verblindend ja. bijna. Die mooie witte tanden. Het is uh, schitterend, ik zou toch zeggen het is de derde keer, misschien gaat het wel een keer wennen, zo'n uh, gouden plak ophalen, maar... Het beeld is duidelijk, zeker niet. En nu komt uh, ook Camille Les Earlings, IOC lid van Nederland, podium op. De president-directeur van de KLM. Maar sinds september in Argentinië verkozen. Dus het IOC lid van Nederland. En hij staat er eigenlijk net zo als een kind uh, bij. Ook een beetje te kijken van waar ben ik nu beland. Ja, het is voor hem ook de eerste keer dat hij dit mag doen. Camille Earlings. En dat is toch ook bijzonder. Hij liet het al uh, weten vannacht toen hij... Op zijn hotelkamer kwam, lag er een brief dat hij, uh, zat er al een beetje aan te komen, de gouden medaille mocht uitreiken aan Irene Wüst. De derde voor Wustus dus. Na de 1500 meter medaille, en na de 3000 in Turijn. Nu dus de opvolgster van Sablikova, die naast staat als zilveren medaillewinnares. En u hoort het in Turijn. Het Russisch, Camille Erlings wordt aangekondigd. Net als Yildou Gemser van de technische commissie van de ISU. Zij mag de bloemen uit gaan reiken. En hier is dan als eerste de Russische Olga Graaf. Zij krijgt als eerste het brons dus uitgereikt. Het is even wachten nog op het goud van Wust. We wachten even op het goud van Wust, Jeroen. Want we gaan nu even naar het goud van Michel. Ja, Michel Mulder, ja, op dit moment wordt iedereen Wuß gehuldigd voor haar gouden medaille. Oh ja, ja zo, uh, zo goed gaat het voor Nederland deze spelen, maar ongelooflijk zeg. Ja. Wat, wat is hier allemaal gebeurd? Ja, iedereen zei dat ze kon kijken bij mijn, uh, bij mijn <laughs> laatste race. En, uh, ik zag er inderdaad al niet voor de, voor de laatste race. Jammer gestad, maar nee, maar uh, super. Dat toch niet normaal. Want, uh... De laatste medaille was een 88, op de 500 meter. Wisten, zilver. Ja, zilver van Jan Ikema. En we wisten dat, dat we alle drie kans hadden om hier uh, nou, iets heel moois neer te zetten. Maar dat we dan ook 1, 2, 3 worden, dat is echt uh, ongelooflijk. En uh, ja, het waren voor mij gewoon twee hele goede races. En ontzettend blij dat, uh, dat het gelukt is. Ja, je zit dan op het bankje hè, bij die laatste race waarin Jan Smekens rijdt. Ja, wij, wij krijgen hier allemaal bijna een hartaanval in deze, in deze stinkende kelder. Waar de mixzone is. Wat gebeurt er met jou? Ja, ik, ik zag hem op de kruising, heel dicht al op uh, Nakashima reden tegen, tegen volgens mij. Toen zag ik hem heel dicht opkomen en ik oeh, dit is gewoon een goeie. Hij maakt geen fouten, voor mijn gevoel, want ik zag tenminste op het scherm, voor zover ik nog bij was. En uh, ik wist wat hij moest draaien en het toen kwam hij over de streep. En toen zag ik ja, dat we precies hetzelfde hadden in uh, punten totaal. En toen zag ik een 1 voor zijn naam, toen dacht ik, oh nee, uh, niet weer. Want ik, ik heb natuurlijk in tien al een keer wereldtitel op een honderdste verloren. En uh, ik denk, helemaal ja, wat gebeurt er nu als ze gelijk zijn? Maar toen zag ik ineens dat zijn tijd versprong en, een, en ook het tweetje voor zijn naam kwam. Toen dacht ik, oh, is, is dit al waar? Ik geloofde het eerst niet. Maar ja, het drong al vrij snel door dat, uh, dat het waar was. En dat ik nu op een honderdste dan gewonnen heb. En dat ja... Dat is geweldig. Ja, kun je, het kun je, ja, je kan het waarschijnlijk ook niet geloven. Je hebt een gouden medaille gewonnen. Je bent van zo ver gekomen. Een paar jaar geleden was je nog niet eens goed genoeg voor de KNSB... om je af te vaardigen naar het WK. Uh, er zat geen muziek in volgens de, KN, volgens de KNSB. En, en nu sta je hier met goud. Ja, ah, misschien is dat er heel erg uh, overdreven hoor. Maar inderdaad, ik mocht niet mee naar de skate-off. En dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Uh, maar goed, dat, dat, dat ben ik al lang vergeten. De, ik heb uh, mezelf ontwikkeld uh, als sporter. En uh, ik ben ontzettend trots op wat ik de laatste twee jaar heb bereikt. Ik ben twee keer wereldkampioen geworden. Ik ben nu Olympisch kampioen. Het is er niet doorgedrongen, maar uh, het is wel echt uh, fantastisch. Echt. En je dat ook te danken aan dat jij zo'n zo wedstrijdier bent. Dat je je zenuwen onder controle hebt gehouden vandaag. Uh, ik vond de eerste vond ik echt heel erg moeilijk. Dat was, uh, dat was weer als van oud zo zenuwachtig. Bij de tweede heel, heel gek, maar ik voelde dat ik goed in het schaatsen. was. ik maakte wat kleine foutjes in de eerste van mijn gevoel. En ik dacht van ik kan harder, ik kan harder. En en leg het vuur aan de schenen van, uh, nou, van Jan in dit geval. Uh, en uh, nou, dat is gelukt. En, uh, ja, Jan wij ook een fantastische tweede hoor, moet ik zeggen. Het is niet makkelijk om zo aan de start te staan. En, uh, nou, echt heel knap ook hoe die nader race uh, vrij snel naar me toe kwam. En uh, echt petje af voor uh, beide jongens. Gefeliciteerd. Van het ene goud naar het andere goud, Jeroen Elsoff. Wat een schitterend gezicht. Irene Huist op het hoogste podium. Ze zoent Camille Erlings vol drie keer op de wang. Ze kijkt omhoog. Ze zoent die medaille. Kijkt nog een keer de lucht in. Dankt alles en iedereen. Wat een emoties bij Irene Wust. Die glimlach is schitterend. En het wachten is nu op het volkslied. Drie keer op een Olympische Spelen. Goud achter elkaar. Het is een geweldige prestatie. En nu zal ze daar in stilte, maar dan wel in stilte, met het Wilhelmers van gaan genieten. Dames en heren. Ik wil alle Kim... Нидерландов! Wilhelms voor Irene Wust. Ik stel voor dat we iedere dag de uitzending zo besluiten. We we dat doen? Dat ja. zit er voorlopig wel even we in nog. Morgen, morgen in ieder geval. Hè? Ja, we hebben ja, we dan er weer goed. drie. We een prima idee. Ongekend. Over morgen gesproken, wat uh, kunnen we morgen allemaal verwachten? Uh, nou, bij het schaatsen weer, hè? durf het bijna niet te zeggen. Maar bij de vrouwen zijn we toe aan de korte afstand. Uh, voor Nederland komt Margot Boer, Lotte van Beek, Marit Leenstra... en Laurien van Riezen komen allemaal in actie. de winnaar, de Chinese wereldkampioen uh, Yu Ying. En die heeft vorige week moeten afzeggen met een heupplessure. Dan hebben we ook nog het snowboarden bij de halfpipe, Bij uh, de mannen die staat op het programma. De Nederlandse eer wordt daar verdedigd door Dolf van der Wal... en Dimi de Jong, die dus uh, zijn pols kort geleden heeft gebroken. Tips is eraf, dus ja. met een breed gaat hij het toch proberen. Er worden weer eh, medailles vergeven, uiteraard. Vooral bij de vrouwen. Ze springen over eh, van de kleine schans. De rodelen, de die bestrijden elkaar nog op de 10 kilometer. Eh, mannen en vrouwen komen nog in actie op de cross country. Op de individuele sprint. En de skisters die komen in actie op de sloopstaal. Wij gaan dat allemaal uitzenden. Nou ja, we houden in ieder geval de uitslagen bij. U hoort het allemaal in Radio Olympia. En u kunt dat ook meekijken. Hè? Dat kan via radio1.nl. En omdat het zo mooi was. Nog één keer. Nederland nog altijd tweede, maar daar komen de Italiaanse. Oh, aan de binnenkant. En de Italiaanse dame in de baan, dat is Luciana Peretti. Ja, die rijdt Nederland onderuit. Ja, dat is een wissel en uh, de Italianen die willen langs ons op dat moment. En uh, die rijden tegen ons aan en daardoor vallen we. Shinki Knecht komt er niet meer voorbij. Shinki Knecht wordt derde in deze halve finale. Ik ben op goed balafstand, en dat mag je zaken uit van de rijden. Als ik gewoon, uh, gewoon fit ben, dan uh, ben ik op elke afstand kandidaat. Dat is goed hoor, dat is goed. Wat een verschil met uh, Pautelaar zegt. Wat een verschil met Pautela. Je moet er een dikke 34 aankomen. voor Smeekers en het komt er: 34-59 de tijd Wat? van Smekers en hier komt en 34-63 oh, van Michon Mulder. bij de startstreep. Die, die is trouwens degene die verantwoordelijk... Oh, daar gaat hij onderuit. Nee. Groothuis, ja, dat is hem ook al vaker overkomen. Nog geen stap gezet. En hij gaat al onderuit. Ja, het was gewoon niet goed. Uh, ik mag niet op je back gaan hier. En dat uh, doe ik wel, maar uh, nou ja, net zoals in Moskou een week een sprint. En ik uh, ja, kan het nu niet meer anders maken. Dus uh, het is niet anders.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 Smekers 34 72. hij rit het. Ze zijn gelijk en Smekers Nee, Smekers heeft geen Hè? goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh, Jeetje. het is goud voor Michel Mulder met een honderdste. De Olympische Winterspelen in Sochi. 34 goud! Goud voor Smekers? Nee, Smekers heeft geen goud! Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh! Jeetje! Het is goud voor Michel Mulder. Met 100ste, Michel wow. Mulder. Tijdens de spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags. Representing the Netherlands. NOS Radio Olympia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is wel ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.